8 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Vijf doden na noodweer Pukkelpop. Opnieuw Israëlische aanvallen na aanslagen van gisteren. En de politie gaat extra controleren op snelwegen. Het aantal doden door het noodweer op het Belgische festival Pukkelpop is opgelopen tot vijf. De burgemeester Van Hasselt zegt dat er vannacht twee gewonden zijn bezweken aan de verwondingen die ze gisteravond opliepen toen tenten en andere constructies op het festivalterrein instorten. Verder heeft de organisatie alsnog besloten het festival af te blazen. In eerste instantie werd besloten om door te gaan, maar die beslissing is teruggedraaid. We kunnen ons er niet mee verzoenen om het festival verder te laten plaatsvinden, staat in een verklaring op de website. Behalve vijf doden vielen er gisteravond ongeveer 70 gewonden. Op Pukkelpop waren 60.000 bezoekers. Het festival zou eigenlijk tot en met morgen duren.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 Israël heeft nieuwe vergeldingsacties uitgevoerd... voor de aanslagen waarbij gisteren zeker acht Israëliërs om het leven kwamen. Vannacht werden, net als gisteren kort na de aanslagen... luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Volgens Palestijnen is daarbij zeker één dode gevallen... en zijn tien mensen gewond geraakt. Op hun beurt hebben Palestijnse militanten... vijf raketten afgevuurd op Israël, zeggen de Israëlische autoriteiten. Het Israëlische leger was ook in het grensgebied met Egypte actief... om de daders van de aanslagen van gisteren op te sporen... Daarbij zijn twee Egyptische veiligheidsagenten omgekomen. Zij zouden in de vuurlinie zijn terechtgekomen toen een Israëlisch vliegtuig het vuur opende op Palestijnse militanten. Ook de effectenbeurzen in Azië koersen lager nadat gisteren de beurzen in Europa en de VS al waren gekelderd. De belangrijkste Aziatische graadmeters staan allemaal ruim 2% in het rood. Gisteren bedroeg het verlies bij de Dow Jones Index 3,7% en bij de AIX 4,5%.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 Voor de tweede nacht op rij hebben Turkse gevechtsvliegtuigen... Koerdische doelen in Noord-Irak bestookt. Doelwit van de aanvallen waren opnieuw basis van de Koerdische verzetsbeweging PKK. Aanleiding voor de militaire campagne is een reeks recente aanvallen van de PKK... op Turkse militairen. Toen deze week elf militairen om het leven kwamen... bij een bomaanslag op een legerconvooi, zoer premier Erdogan wraak. De vergeldingsactie is de eerste keer in ruim een jaar... dat Turkije de PKK over de grens aanvalt...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 De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeheist door de Taliban. De terreurbeweging zegt dat ze met de aanslag... de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië op 19 augustus 1919 willen vieren. Het weer, eerst nog bewolking, in het oosten mogelijk nog wat regen. Vanmiddag alleen in het noordoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het wordt zo'n 20 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en warm. Later op zondag volgen opnieuw regen- en onweersbuien. ANWB Verkeersinformatie staat file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiderslot en Diemen noord 8 kilometer. Bij Diemen zijn drie rijstroken dicht. Komt door de aanrijding met meerdere auto's. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden vanaf het knooppunt Ems via Utrecht. Ook de aanrijding op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Purmerend Zuid en Knopend Zaandam staat 8 kilometer. Bij het Knopend Zaandam is de linker rijstrook dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Rick van der Westerlaken. Een heel goedemorgen. Het is vijf minuten over acht. Het grote Belgische popfestival Pukkelpop is afgelast... nadat gisteravond door hevig noodweer vijf doden vielen. Tenten stortten in en dat leidde tot grote paniek. GELUIDEN. En uh, terwijl tabletcomputers steeds populairder worden in de wereld... stopt computerfabrikant Hewlett Packard met de productie ervan. En Finland en Griekenland hebben een eigen afspraak gemaakt over de steun aan dat land. De Finnen willen een onderpand ervoor terug en uh, dat willen nu andere landen ook. Praten we zo over. Tot half tien vanochtend. De nog aanwezige festivalgangers van Pukkelpop in Hasselt... gaan op weg naar huis nu het evenement definitief is afgelast. Correspondent Tijn AD is op het festivalterrein daar. Ja, Tijn, komt de uittocht van de nog aanwezige festivalgangers goed op gang? Ja, het is wel een troosteloze aanblik. Ik sta hier nu een paar uur later. Vannacht heb ik de eerste duizenden in grote chaos al zien vertrekken. Die werden vooral door vaders en moeders opgehaald. De anderen zijn gaan slapen weer op de grote camping. Waar ik nu op uitkijk, duizenden tentjes in één grote modderpoel. Die leven nog in veronderstelling dat het vandaag toch door zou gaan. Nou, die worden nu wakker met een dubbele kater. Die krijgen ook nog te horen dat het festival niet doorgaat. Er is natuurlijk ook wel heel veel begrip dat de organisatie daartoe besloot... Heeft. Uh, ja, die mensen komen nu allemaal zo door de modder op blote voeten met rugzakken en tenten op hun schouders. En uh, ja, daarmee komen natuurlijk ook de eerste verhalen naar buiten. Uh, pijnlijke verhalen. Uh, vooral het verhaal van één jongen uit Belgisch Limburg. Getuigt wel uh, heel erg scherp uh, van uh, de chaos en de paniek van vannacht. Nu, uh, we zitten er lekker gezellig aan de tweede boom. Begint de wolken te komen en begint te donderen. En uh, we denken van hier gaat een enorm onweer van komen. Uh, we kijken even naar de derde boom langs ons. Die begint volledig heen en weer te schudden. breekt daar een tak af. Die tak die valt recht naar beneden op de jongen die op de plaats zit waar wij normaal zouden zitten. Die tak die valt op zijn hoofd en hij valt neer. Met die tak op zijn hoofd, zijn hoofd maakt een heel vreemde beweging. Uh, mijn vriendin is er dan meteen naartoe gespeurd en uh, heeft hem in zijn armen gepakt. En uh, op dat moment ademde hij nog. Maar uh, na ongeveer 7, 8, 9 seconden stopte hij met ademen. En is hij in de armen van, van mijn vriendin gestorven. Een onbekende jonge heer van rond de 20 jaar. Heeft zijn leven gelaten met naar een festival te gaan. Zijn jullie op een of andere manier gewaarschuwd voor dit eventuele noodweer? Nee, nee, nee. Uh, we wisten dat er een storm ging komen. En Chokri, de organisator, die had op voorhand al gezegd: van, We zijn volledig voorbereid. De tenten die kunnen een onweersbui aan van ongeveer 8 à 10 beaufort. Ze hebben niet over noodweer gesproken. Ze hebben gezegd: Er gaat een stormpje komen. die misschien uh, een, stormpje. Beetje, een stormpje is voorspeld geweest. En, uh, ze hebben op geen enkel moment gezegd dat er iemand gevaar zou lopen. ...hebben ze op geen enkel moment omgeroepen. Ze hebben geen enkele poging tot evacuatie gedaan op voorhand. Ze hebben gewoon het laten begaan en op zijn Belgisch... Hoe bedoel je dat, op zijn Belgisch? Op zijn Belgisch gedicht het... Ja, in België dichten wij de put pas als het varken verdronken is, zeggen we altijd. En het is weer al te laat, zoals altijd... De grootste, het grootste aantal gewonden is gevallen in de waar dat dus bijvoorbeeld een meisje een balk dwars door haar lichaam heeft gekregen. Op slag gestorven. En uh, ja, mensen hebben dat dus gezien: jongeren, kinderen. van tussen de 16 en de 20 jaar oud. Die hebben het allemaal zien gebeuren. En dat is een trauma wat ze natuurlijk nooit in hun leven zullen vergeten. En jij zelf? Ja, ik weet het, ik weet het niet wat ik, wat ik nu moet gaan doen. We zitten hier te wachten tot, uh, tot we terug naar huis kunnen. We weten, de treinen rijden niet, hebben ze ons verteld. Omdat er ook bomen zijn omgewaaid over de spoorweg. Dus wij kunnen niet naar huis. Op de radio wordt juist net gezegd dat het allemaal prima zal gaan verlopen. Bussen worden ingezet, extra treinen. Ja, wij hebben hier geen radio. Wij weten van niks. Maar uh, ik denk dat het nog vele, vele, vele maanden en jaren gaat duren voordat we dit trauma een plaats kunnen geven. En ik denk dat Pukkelpop, als het nog gaat georganiseerd worden in de toekomst... dat het dit trauma nooit te boven gaat komen. Ja, dat was vannacht. We praten we even door met Tijn Sadé, die deze reportage maakte. Ja, Tijn, de jongen die we net hoorden maakt zich dus enorm boos... over het feit dat er geen enkele waarschuwing is geweest voor dat noodweer. Uh, ik kan me voorstellen dat dat een flinke discussie gaat worden in België. Ja, deze jongen is niet de enige die ik hier spreek... die daar zeer ja, ontevreden over is, kwaad over is. Tegelijkertijd, de ochtendkranten ja, schrijven er eigenlijk nog niet over. De schuldvraag wordt nog niet gesteld. Als je ook de burgemeester van Hasselt op de radio vanochtend uh, hoorde... die wordt vooral gevraagd naar en, uh, zijn de bussen nu allemaal ingezet... en de treinen, en uh, hoe is dat vannacht met ambulances gegaan? En dan zegt zij, nou, dat is allemaal heel goed gegaan. Maar ja, het blijft natuurlijk uh, onvoorstelbaar... dat uh, de organisatie gisteravond, toen dat noodweer aankwam, op geen enkele wijze toch gewaarschuwd is, of uh, het, uh, ja, het uh, hoe zeg je dat, uh, toch in ieder geval maar voor de zekerheid, een waarschuwing heeft u laten uitgaan, niks van dat alles, ja. en uh, ja, die schuldvraag zal vandaag zeker nog een hele grote rol gaan spelen in de belgische uh, media ja, Tijn, nou zei net zelf altijd, de burgemeester zei dat de hulpverlening allemaal goed verlopen is nou hoorden we deze jongen net zeggen dat in elk geval de communicatie waardeloos was dat de chaotische tafereelen direct natuurlijk naar, dat die tent was Ingestort. Uh, ook onze NOS-collega Rik Hoogkamp, die op het festival was. Die spreekt ook over uh, complete chaos, gebrek aan communicatie. Niemand wist waar hij naartoe moest. Uh, uh, alles en iedereen liep over dat uh, terrein heen. Ik kan me voorstellen dat dat ook nog wel een puntje van uh, aandacht wordt. Ja, absoluut. Ik moet het wel, uh, moet ik eerlijk zeggen, met indirecte getuigenissen doen. Omdat ik uh, gisteravond pas uh, rond een uur of tien s'avonds hier aankwam. Maar ook op dat moment was dat mijn indruk. Uh, de wegen naar het festivalterrein die liepen vol met uh, onbezorgde ouders. die allemaal hier naartoe kwamen. De politie hield het helemaal niet tegen. Auto's moesten allemaal opzij om ambulances en rode kruiswagens door te laten. En dat ging allemaal in één grote chaos. Dus uh, ik uh, denk wel dat we hier kunnen spreken van uh, niet alleen miscommunicatie, maar zeer slechte organisatie. Maar ja, je moet erbij zeggen, men is werkelijk overvallen door uh, ja, deze enorme hoosbui. En dan kun je zeggen, ja, daar hadden ze rekening mee moeten houden. Hebben ze niet gedaan. de D vanuit Hasselt. Straks de radioroute. De laatste dag. Roel Pauw op zoek naar de positieve effecten van de crisis. Maar nu eerst de verkeersinformatie. Jolande van der Velden zit bij de ANWB. Twee aanrijdingen vanochtend. Eentje op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daardoor tussen knopend Muidenberg en Diemenoort 9 kilometer. Bij Diemen zijn nu drie, twee reisschokken dicht. Gaat nog een tijdje duren. Volgens Rijkswaterstaat zeker tot 10 uur vanochtend. Uh, verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden vanaf knopend Eemnes. Door helemaal om te rijden via Utrecht. En een lange file nog op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Purmerend en knopend Zaandam nu 10 kilometer. Tijdlang was daar een reisschok dicht. Alle reisschokken zijn weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerlaken. Het is 13 minuten over 8. Een uh, opmerkelijke ontwikkeling in de wereld van de IT. Hewlett Packard, de grootste computermaker van de wereld... stopt met het maken van tabletcomputers en smartphones. En ook overwegen ze te stoppen met het maken van personal computers, de PC's. Wim Zwanenburg is analist van Stroeven en Lemberger Vermogensbeheer... en hij volgt de IT-wereld op de voet. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, juist nu die tablet en smartphones zo populair zijn... stoppen ze ermee. Wat is de reden daarvoor? Ja, Of ze ermee stoppen, in ieder geval wil HP uh, die uh, PC-divisie en tablet-divisie uh, afsplitsen... voor en ze zullen misschien niet alle productie uh, staken... maar bij de tabletmarkt dan gooien ze toch wel de handdoek uh, in de ring... Daar is uh, uh, ja, natuurlijk Apple en uh, tegenwoordig ook steeds meer uh, Samsung met de Galaxy zijn marktleiders En dat uh, is een enorm zich snel ontwikkelende markt. HP heeft vorig jaar nog een overname gedaan van Palm en kwam met de touchpad uh, op de markt. Maar daar vallen de omzetcijfers heel erg tegen. Maar die touchpad is nog maar twee maanden geleden uitgekomen. Je zou zeggen, van je kunt je product nog even de kans geven, bijvoorbeeld. Ja, maar uh, HP ziet nu ook uh, dat die uh, tabletmarkt, uh, de PC-markt, enorm uh, gaat uh, raken. Gisteravond heeft, uh, dus, of heeft HP aangekondigd uh, dat ze een overname doen en dat ze die uh, PC-divisie uh, gaan uh, afsplitsen. Maar tegelijkertijd hadden ze ook een melding van heel tegenvallende cijfers, omzet en winst over het afgelopen kwartaal. En uh, de PC-divisie was uh, goed voor bijna een derde van, uh, van de omzet. ...van HP, maar levert een hele lage marge. En in de tabletmarkt daar, uh, zijn de ontwikkelkosten nog hoog. Daar moet je niet alleen de hardware bieden... ...maar moet je juist ook een uh, heel breed scala aan applications, aan apps uh, bieden. En daar uh, kon uh, de touchpad niet opboksen tegen uh, het Android-system uh, uh, van, uh, van Google... ...en wat Samsung aanbiedt en de systemen van Apple. Dus het is een kwestie geweest van uh, verkeerd gokken dan door HP? Uh, een overname die ze nog uh, nou, krap een jaar geleden hebben, hebben gedaan, uh, die nu al uh, verkeerd uitvalt. En uh, ja, wat dat betreft uh, levert dat hele PC-gebeuren bij HP toch een trauma op. Want tien jaar geleden deed uh, hewlett packard een grote overname van, uh, van Compaq. Uh, juist om de grootste te worden op de PC-markt... en om Dell naar de kroon te steken. Ja. Uh, dat is toch geen uh, succesvolle geschiedenis geworden. Nee, nou hebben ze dus die Palm waar we het over hadden uh, overgenomen... anderhalf jaar geleden. Levert dat nou helemaal niks meer op voor Hewlett Packard? Uh, nou, ze houden wel uh, het operating system wat Palm heeft aangebouwd uh, toen. Uh, in, in, en uh, natuurlijk is Palm ook een kennisinstituut geweest. We zagen eerder deze week dat Google een uh, overnamebod deed... op Motorola Mobility. En dat was met name om de patenten in huis te krijgen, de kennis van mobiele gadgets en smartphones... En allerlei mobiele apparaten, dat is toch natuurlijk heel veel waard. Dus die, die hebben ze in elk geval nog wel. Uh, en, en nu willen ze ook van de PC's af. Uh, dat is, is, is dat ook uh, voorbij dan die wereld van de personal computer? Nee, ik denk niet dat uh, de wereld van de, van de desktop of uh, van de laptops uh, helemaal voorbij is. De PC-markt die stort nog niet echt, uh, echt in. Maar uh, uh, uh, zeg maar, de, de nieuwe omzet en de snelle ontwikkeling die komt toch vooral van de, van de tabletmarkt. Uh, dus je ziet eigenlijk dat in de wereld van uh, smartphones, uh, pc's, computers, ook van service, bedrijfscomputers, dat daar uh, heel veel snelle ontwikkelingen zijn. En HP gaat zich nu meer richten op de grote systemen en op de zakelijke software en dienstverlening. En daar gaat ze opboksen tegen IBM en ondernemingen als Oracle. Wim Zwanenburg van Stroeven en Lembergen Vermogensbeheer, dank u wel voor uw uh, analyse. Er duiken weer die aandelenbeurzen in het rood. Wall Street sloot gisteravond fors lager. In, in Azië staan de beurzen tegen het einde van de handelsdag in de min. De Nikkei eindigde zojuist in het rood. Jeroen Vetter van Capital Guards, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, veel slecht nieuws de afgelopen dagen. De groei van de Europese economie vrijwel tot stilstand gekomen. Gisteren waarschuwing van de Amerikaanse bank Morgan Stanley... dat Europa en de Verenigde Staten gevaarlijk dichtbij een recessie zijn. Ja, het ziet eruit dat de beleggers die angst delen. Uh, dat, dat hing natuurlijk al, al in de lucht. En wat er denk ik nog bijgekomen is, wat gisteren een enorme duikvlucht veroorzaakte, zijn eigenlijk twee berichten. Is dat de Amerikaanse centrale bank, die uh, heeft zich, uh, zeg maar, haar zorgen geuit dat de Europese banken, uh, eh, zeg maar, die dochterondernemingen die ze hebben in Amerika, ze zijn bang voor besmettingsgevaar. Nou, ik denk dat dat best wel een reële angst is, omdat banken in Europa elkaar onderling minder vertrouwen. En ze zijn bang dat het overslaat naar Amerika. Nou, dat was een slechte uh, nieuws. En daarnaast was het een heel uniek, uniek feit gisteren... dat in één keer de Duitse beurs om rond een uur of twaalf... in één keer met 4% naar beneden dook. Uh, wat nog niet heel erg verklaard is. Uh, en dat zorgt natuurlijk dat andere beurzen daarin worden, worden meegetrokken. Ja, je zegt, het is niet, nog niet helemaal verklaard. Uh, heb jij enig idee wat het zou kunnen zijn? Nee, wat, wat lastig is... en ik heb dat uh, vorige week al een keer op de, op de radio gezegd... want op dit moment zijn er ook heel veel, uh, uh, zeg maar professionele beleggers die gedwongen worden zeg maar, om posities te verkopen. Uh, dat is vaak omdat ze bepaalde zogenaamde stop-los niveaus hebben. Hè, zeg maar, dat ze een bepaald maximaal verlies kunnen ja. accepteren. Ja. Uh, en als die in één keer een hele grote hoeveelheid uh, ja, aandelen op de markt dumpen, ja, dan duikt zo'n zo markt natuurlijk naar beneden. Kijk, wat, wat uh, ik heb vorige week uh, vrijdag uh, in de uitzending ook gezegd... het zal een turbulente week blijven. Kijk, de, de, de, de angstbarometer die staat nog steeds erg hoog. Ja. Uh, die is gisteren weer opgelopen tot uh, 45. Nou, u kunt het heel simpel alles boven de 30 is hoog. Um, en dus die angst in de markt die is groter. De futures, uh, dus zeg maar die een indicatie geven over de openingen uh, van de beurs in Europa... die staan er nu ook uh, heel slecht voor. We uh, praten we echt over uh, dikke minnenweer van tot wel 5, 6 procent... Dus dat belooft weer een, een, een niet een hele mooie dag te worden. Nee, en er is ook helemaal niets wat de uh, tijd kan keren wat dat betreft? Nou, wat het lastige is, is dat... Um, kijk, de, de, de, de huidige problemen manifesteren zich in aandelenmarkten wat eigenlijk heel raar is. Kijk, bij de, de, de boekhoudcrisis in 2002 en de kredietcrisis in 2007-2008... waren het inderdaad bedrijven die zeg maar, een deel van de, van de oorzaak waren. Maar op dit moment is de oorzaak eigenlijk dat wij geen vertrouwen hebben in de politiek. Dus we hebben eigenlijk geen vertrouwen in onze toekomst. Nou, als je geen vertrouwen hebt in de toekomst, heb je ook geen vertrouwen meer in bedrijven. En, en dat is eigenlijk raar. Dus het is de, de politiek die eigenlijk aan zet is. En ik denk dat mensen gewoon totaal gebrek aan vertrouwen hebben in, in, in, ja, in de politiek leiders... En en ik denk dat dat wel terecht is, want wat ze tot op heden hebben laten zien... is niet, uh, zeg maar, heel veel daadkracht. Nee. Uh, ook wat, wat, wat Merkel en Sarkozy deze week hebben gepresenteerd... ja, dat werd niet goed ontvangen in de markt en dat is allemaal te matjes. Ja, en dan zie je dat er een soort visueuze cirkel uh, ontstaat er dan. Uh, en daarmee uh, ja, trek je alles naar beneden. Want consumenten die zeggen dan ook, van, nou, als, het, als dit te vooruitzichten zijn... dan ga ik maar niet meer aankopen. Ja. Uh, dan ga ik mijn consumptie uitstellen. Jeroen Vetter van Capital Guards, bedankt voor nu. En straks, als de AX open gaat, gaan we nog even naar je terug. Goed, dan is het nu tijd voor Noorwegen. Want daar zijn mensen nog steeds volop in de rouw. Eén maand na de aanslagen daar. Bloemen en andere voorwerpen worden overal in en rondom de stad Oslo gelegd. Ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Voorwerpen die niet verloren mogen gaan, vindt de Rijksarchiefdienst daar. Personeelsleden werken daarom dag en nacht om al het materiaal te kunnen bewaren. Correspondent Rolien Kreton ging mee met de knuffel- en kaartenophaaldienst. Nieuwe kartonnen doos wordt klaargemaakt. Het får vi weer geven chillinger och bamser och andere koeste Een speciale doos voor alle knuffeldieren. Dit is van Adriana, 14 jaar.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 Gevoelig. Stian Noorli verzamelt alle briefjes, kaarten en andere voorwerpen die de afgelopen weken zijn neergelegd om te rouwen en als eh, nagedachtenis. Hij pakt zijn kartonnen verhuisdozen. hij is speciaal, som, tørker, som trekker in dus, zijn vochtigheid. En hij doet er al waterabsorberende stukken papier in. Daar worden die brieven dan opgelegd. Dat versnelt het droogproces. Je is een verandering in brevenen van die eerste dagen. Waar daar een gewiss hoop om te vinden flere overlevenden. Hij is erg geraakt door de brieven die er uh, liggen en die hij dus verzamelt. In het begin las hij brieven van ouders die uh, hoopten dat hun kind nog terugkwam. En uh, ja, smeekte om een teken van leven. Maar nu de dagen verstrijken, hebben die brieven een andere inhoud gekregen. De rest van leggen leggen minder op kort. Wat er nu ligt, zijn afscheidsbrieven met alle herinneringen. Etikt, een gedicht. salut heel. So een gedicht. Zonder zelfs begint te leggen met je plastic poes. Dit gedichtje is in een plastic zakje gelegd, omdat uh, mensen weten dat uh, de Rijksarchiefdienst langskomt en het. Uh,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 En de knuffelbeesten en andere voorwerpen, daar maken ze foto's van. Zo brengen minnen til de Norske volk te baken. De bedoeling is dat de Rijksarchiefdienst de, de herinnering aan het Noorse volk geeft, als cadeau. Dat is het vlaks vingerafdruk van Norge etter 22 juli. Ze willen graag dat dit de vingerafdruk is van 22 juli, de LOS radioroute.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 Achter de vleugel Aleid van Beuningen van de Stichting Eigen Muziekinstrument en Andrea Davina van het Niemeyer Fonds. Mevrouw van Beuningen zoekt geld waarmee beginnende muzici een goed instrument kunnen kopen. En mevrouw Davina heeft dat geld, althans, haar fonds. Dit is een beetje de essentie van wat jullie doen: op een ja. harmonieuze manier samenwerken. Harmonieuze manier samenwerken, ja precies. En, en dat alles dan... ten behoeve van en dat de alles muziek. Ten van de muziek, absoluut, ja, ja. Uh, Heb je voor mij een rol dat ik iets makkelijker? Zou ja, doen? wat je net deed was hartstikke mooi. Dus als je zo nu dan dit doet, wacht even. Ik heb uh, dit jaar. Zes aanvragen helemaal afgerond. En ik denk eigenlijk dat bijna bij elke aanvraag wel wat geld van de Niemeer Stichting is uh, gedaan. Dus dat is eigenlijk op zich wel een heel leuk. Nou, wij vinden het ook prettig dat jij die selectie maakt. Uh, omdat uh, ja, bij Stichting Niemeer Fonds komen heel veel aanvragen van heel veel verschillende kunstenaars. Beelden tot muzici. En het is gewoon heel fijn dat er dan uh, dat stichting eigen muziekinstrument en dan in specifiek jij daar dan de selectie in maakt. Dat is het inderdaad niet zo makkelijk, maar aan de andere kant soms is de vraag zo onbescheiden. Dan is er bijvoorbeeld iemand die een vleugel aanvraagt... en die pas op de vooropleiding zit van het conservatorium... maar toch vindt dat hij een vleugel nodig heeft van 20.000 euro. Ik denk dat dat ook iets is gewoon wat wij hebben ervaren. We hebben een bepaald bedrag wat we per jaar uit kunnen geven van het rendement... Wat we wat er van de stichting wordt gemaakt. Ja. En dat geven we uit en we zijn er gewoon veel kritischer naar gaan kijken. Um, die hele crisis en die bezuinigingen, dat is allemaal erg vervelend. Maar het positieve is er wel aan dat je samenwerkt. Je zoekt samenwerkingsverbanden omdat het sneller gaat, het gaat efficiënter. En uh, ik, ik vind het ook heel leuk. Ik begrijp dat er 10 september, 10 september ja. een, een soort concert is ja. waar... Uh... Jullie van het Fonds ook nog eens even terughoren waar je, je geld in hebt gestopt. Ja, dat het heel tastbaar is dat we kunnen zien en horen wat, uh, ja, wat er is gebeurd. Mm -hmm. eigenlijk En dat is heel mooi. En ik geloof ook dat dat steeds meer komt. Dat je op een gegeven moment, het is niet alleen maar geld weggeven. Nee, je wil ook echt zien wat er eigenlijk mee is gebeurd. Dat, uh, dus we moeten een grote sticker van het Fonds op die contrabas. Uh, nee, nee, nee, nee. Dat, dat hoeft niet. nee. Nou, dat is ook helemaal niet waar. Ik bedoel, dit is geen bedrijf dat je reclame wil maken. Of het is uh, best wel uh, op terughouden. Het doel is dat je jonge kunstenaars wil stimuleren. En dat is de wens van mevrouw Niemeyer ooit geweest. Mm -hmm. De Niemeyer stichting, uh, merk ik, wil wel, hè, want anders zouden ze hier ook niet zitten. Uh, natuurlijk wel laten zien dat ze er zijn. Maar ik denk ook soms dat fondsen onderschatten hoe belangrijk het kan zijn voor, om zich even kenbaar te maken en te laten zien van dit doen wij, en dat hoeft niet met toeters en bellen... maar het is wel ook als voorbeeldfunctie ontzettend belangrijk. Want er zijn stichtingen die denken dan... goh, daar hebben we eigenlijk nog niet zo aan gedacht. Want er zijn in Nederland zo ontzettend veel stichtingen en fondsen. Maar dus er is dan... eigenlijk heel veel particulier geld nog. Ja, er is heel veel particulier geld, alleen maar je moet het wel weten te vinden. En ik denk dat het werkelijk zo is dat sommige fondsen gewoon geen goede aanvragen krijgen. Wat maar... moet ik met mijn geld? Nou, dat klinkt idioot natuurlijk, maar het is wel zo. Er zijn echt hele oude stichtingen en fondsen die denken van, nou ja, ik, ik prima, ik kom maar met een aanvraag. Uw fonds, dat is net als een heleboel andere fondsen, afhankelijk van de resultaten van de beurs, dat lijkt me best eng. In deze tijd? Uh, het rendement van het vermogen. Daarmee kunnen wij de goede doelen ondersteunen. Hoeveel heb je dan op jaarbasis ongeveer te besteden? Dat zit tussen 100.000 en 200.000 Dit wordt een beetje een mager jaar. Maar we hebben hele goede vermogensbeheerders. De NOS Radio Route.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 Vijf doden na noodweer op Belgisch festival Pukkelpop. En politie Haaglanden zet meer agenten in bij overval. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorold Negens. Op het Belgische festival Pukkelpop zijn tot nu toe vijf mensen om het leven gekomen door het noodweer van gisteravond. Eerder stond het dodental op drie, maar vannacht zijn twee mensen aan hun verwondingen overleden.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 Ik denk in de huidige omstandigheden dat de, de Pukkelpop-organisatie terecht een moedige beslissing heeft genomen om het festival stop te zetten. Ik um, kan u zeggen, de organisatie is echt wel heel erg aangeslaan. Maar ook uit, vooral uit respect uh, voor de slachtoffers en, en de familie, de nabestaanden, um, is er beslist om het festival uh, stop te zetten. Nu vaststaat dat Pukkelpop is afgelast, zijn de duizenden bezoekers op weg naar huis. Ziet verslaggever Martijn van der Zanden is hier nog steeds een enorme puinhoop. Het is zojuist ook weer begonnen met regenen. En ik sta bij de ingang van de camping. Ja, en dat is gewoon één grote modderzee. En wij mogen zelf de camping niet op, maar de mensen die ik spreek... die zeggen inderdaad, ja, op de camping is het niet veel anders. Dus ik zie hier inderdaad duizenden mensen met al hun spullen... van de camping afkomen om maar naar huis te gaan. Zij hebben inmiddels ook gehoord dat het festival is afgelast. Verschillende artiesten die op Pukkelpop stonden... hebben via internet gereageerd. Zijn er eens Skin laat weten dat dit het angstigste moment is... dat ze in haar twintig jaar als artiest heeft beleefd. Zo'n 50 artiesten die op Pukkelpop staan... treden dit weekend ook op tijdens het festival Lowlands in Biddinghuizen. Lowlands heeft geen afzeggingen gehad van acts die op Pukkelpop stonden... en ook op Lowlands optreden. Het noodweer van gisteravond trof ook het zuiden van het land. Daar kreeg de brandweer veel telefoontjes over wateroverlast... en omgewaaide bomen. Met name in Valkenburg had de brandweer het druk, zegt een woordvoerder op uh, L1. Eigenlijk door de hele, de hele gemeente is, is de brandweer heeft hun handen vol gehad aan het leegpompen van kelders en het vrijmaken van straten. En het, uh, het, de omgevallen bomen natuurlijk. Dus daar zijn ze druk mee geweest. Links en rechts zal er vandaag nog worden opgeruimd. Ik denk dat de gemeentes uh, daar ook uh, mee helpen. Dus vandaag wordt het nog een beetje, klein beetje puinruimen. De politie Haaglanden gaat anders werken om overvallen sneller te pakken. Bij een melding van een overval moeten alle beschikbare agenten direct naar de betrokken plek gaan. Het is eigenlijk zo, ook op de meldkamer, als een melding van een overval binnenkomt... dat we eigenlijk alles uit onze handen laten vallen en ons gaan richten en focussen op die overval. En daarnaast, heel gestructureerd, gaan we dan mensen inzetten. Dan zeggen we, we gaan wel mensen naar het plaatsje Lik sturen. Dus naar degene die overvallen is, maar omheen, om dat gebied, maken we een soort van net om te voorkomen dat de overvallers het gebied uit kunnen om ze te kunnen pakken. De nieuwe aanpak begint op 1 september. Israël heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook... en daarbij is volgens de Palestijnen zeker één dode gevallen en zijn tien mensen gewond geraakt. De luchtaanvallen van Israël zijn een vergelding voor de aanslagen van gisteren... waarbij zeker acht Israëliërs om het leven kwamen. Israëlische autoriteiten zeggen dat Palestijnse militanten hebben gereageerd... door vijf raketten af te vuren op Israël.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 ANWB verkeersinformatie, er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Knopend Muidenberg en diemen noord 10 kilometer. Dat is een aanrijding. Bij Diemen zijn drie rijstroken dicht. Gaat volgens Rijkswaterstaat nog wel duren tot 10 uur voordat die rijstroken vrijkomen. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden vanaf Knopend Eemnes via Utrecht. Ook was er een aanrijding op de A7 hoorn richting Zaandam. Alle rijstroken zijn weer vrij. Bij de afwitweide Wormer nog wel 3 kilometer. Het weerbericht van weeronline. Online. Het is in het hele land droog, maar op de meeste plekken nog wel bewolkt. Langs de westkust en vooral in Zeeland breekt de zon echter al door. De rest van de dag wisselen zon en wolken elkaar af... en alleen in het noordoosten kan er een plaatselijk nog een lichte bui ontstaan. Er waait een maatgewind uit het westen... en de middagtemperatuur ligt tussen 18 graden in de kustgebieden en 21 in Limburg. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af na ongeveer 10 graden... en in het binnenland kan lokaal een mistbank ontstaan.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 Een heel goedemorgen. Het is zes minuten over half negen. Het hadden drie dagen moeten worden van muziek, bier en zon. Maar het vliep allemaal heel anders in Hasselt voor de Belgische bezoekers. Voor de bezoekers, moet ik zeggen, van het Belgische pukkelpop. Even na zes uur gisteravond ging het mis boven Hasselt. Hagel, onweer en heel veel regen en wind veranderde het terrein in een chaos. Aanvankelijk konden de festivalgangers er nogal om lachen, maar de sfeer sloeg snel om toen een grote tent waarin veel mensen aan het schuilen waren instortte. Oh, Lek, rek, rek! De wind kwam onder de doeken en bleef de tenten omver. Ik ging en de um, begon gewoon te regenen, maar het was al heel druk omdat het aan het regen was. En toen begon het te halen en de tent begon like, helemaal in te, oh ja, te storten. Ja. En iedereen woonde naar buiten. En de anderen woonden naar binnen omdat het aan het halen was. Ja. En het was eigenlijk complete chaos door elkaar. Er ontstond paniek op het festivalterrein toen mensen die schuilden in de tenten naar buiten wilden. Want mensen die buiten in de regen liepen, die probeerden vervolgens in de tenten te komen. Alles stortte neer. Puur chaos, paniek. Iedereen liep alle kanten uit. Ik ben mijn vrienden kwijt, gsm werkt niet. Ik ben een beetje in shock, want een meisje voor mij werd geraakt door zo'n uh, zo'n Het is niet plezierig om te zien. Ik denk dat ze, dat ze het niet overleefd heeft. Aanvankelijk zou het festival vanochtend om 11 uur weer verder gaan. Maar deze Nederlandse bezoeker had er gisteravond al helemaal geen zin meer in. Ja, naar huis. Dan een domper, toch? Ik bedoel, je zou er drie dagen blijven nemen gaan? Ja, we kwamen eigenlijk voor MM morgen, maar ja... De sfeer is weg, er is helemaal niks meer over. Vannacht besloot de organisatie om het festival stop te zetten. Gisteravond kwamen drie mensen om het leven door het noodweer. Vannacht zijn nog twee mensen aan hun verwondingen overleden, zegt burgemeester Hilde Klaas van Hasselt. Momenteel vallen vijf slachtoffers te betreuren. Vannacht is nog een vijfde slachtoffer overleden in het ziekenhuis. Een achttal zwaar gewonden. En wat de lichtgewonden betreft hebben we geen definitief zeker cijfer. Maar dat gaat rond de 65-tal gewonden zijn, lichtgewonden. Hoewel weerexperts ieder moment van de dag weersverwachtingen kunnen doen, werden de bezoekers van het festival Pukkelpop in Hasselt... compleet overvallen door het noodweer. Ze hebben gezegd: er gaat een stormpje komen. Die misschien, een stormpje. Een stormpje is voorspeld geweest. En uh, ze hebben op geen enkel moment gezegd dat er iemand gevaar zou lopen. Ze hebben geen enkel poging tot evacuatie gedaan op voorhand. Ze hebben gewoon het laten begaan. En uh, op zijn belgisch. We gaan naar Johnny Wilmsen, uh, weerexpert van Meteo Vista. Goedemorgen. Ja, hallo. U hoorde een zeer boze bezoeker. Uh, was het mogelijk geweest om het noodweer te voorspellen... en de festivalgangers te waarschuwen? Tot op zekere hoogte uh, is dat mogelijk. Uh, het verhaal is, we weten een aantal dagen van tevoren dat er een kans is op fikse onweersbuien op zo'n dag. Uh, nou ja, in de loop van de middag zie je die ook uh, ontstaan. Vertrokken uh, gisteren van zuidwest naar Noordoost. Uh, dus op een gegeven moment weet je, zeg maar, een uur van tevoren dat er zo'n onweersbuien aan zit te komen. Maar dat precies de allerheftigste van de dag op het hoogtepunt over het festivalterrein uh, heen trekt. Ja, dat is natuurlijk ontzettend pech hebben. En ja, dat weet je hooguit. Nou ja, een kwartiertje 20 minuten van tevoren, maar niet meer dan dat. Maar een kwartier twintig minuten van tevoren lijkt me, lijkt me al tijd genoeg om mensen te waarschuwen, toch? Nee, waarschuwen wel, maar je zit natuurlijk wel met, met 60.000 man op, op, een, op een terrein. Dus ja, uh, er is natuurlijk nooit genoeg tijd om echt uh, volledige maatregelen te nemen. Nou, nou bent u niet zomaar een weersvoorspeller. U doet ook festivalbewaking, voor onder andere Lowlands. Dus u heeft wel vaker met dit soort dingen te maken. Uh, ja. wat hadden, hadden ze in België niet uh, gewoon een kwartier van tevoren moeten waarschuwen... dat er, uh, er hevig noodweer aan zat te komen... dat mensen misschien maar beter uh, elders konden gaan schuilen? Ja, ik, ik weet niet hoe zij dat überhaupt hebben geregeld. Um, uh, maar ja, daar achteraf kun je natuurlijk makkelijk praten... en zeggen van ja, dat had uh, van tevoren uh, gewaarschuwd moeten worden. Had, had u het gedaan? Uh, nou goed, ja, uh, uh, als, als, uh, als deze bui uh, over Lowlands was getrokken hadden we ze uiteraard uh, vlak voor die tijd aan de telefoon gehad. Dat ja. uh, zeker. Dan had u de festivalleiding uh, gewaarschuwd en dan was er een soort van scenario uh, uh, uh, uitgevoerd. Nou ja, de details we ze ook geregeld hebben, weet ik niet. Maar ja, dan, dan uh, ja, kun je in ieder geval de boel stilleggen en, en uh, nog iets doen. Maar ja, uh, of je dan... Zo'n soort drama volledig kan voorkomen, dat is natuurlijk een ander verhaal. Nee, maar misschien wel de slachtoffers beperken, natuurlijk. Nou, nee, je kunt, je kunt al echt wel iets doen, ja, dat klopt. Ja, heeft u het gevoel, uh, want ik, wij weten natuurlijk op dit moment ook niet of uh, bij Pukkelpop uh, weer experts ingeschakeld waren. Uh, maar als dat zo zou zijn, uh, zou deze persoon dan een fout gemaakt hebben, denkt u? <laughs> ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik snap wel dat het interessant uh, is om te weten, maar. Ja, uh, ja, ik, ik, uh, ja, ik durf dat niet te zeggen, maar ja, zoals ik al zei, je weet een, een, een goed uur van tevoren dat er inderdaad een aantal buien onderweg zijn. En ja, slechts een, een, uh, ja, een kwartier of iets, iets dergelijks dat kun je echt zien van oké, okay, het is ook echt een zware die over, over het trein gaat. Uh, dus dat zijn een beetje de tijdmarges die je hebt. En uh, ja, ik weet niet precies wat daar gebeurt. Nee. Maar bijvoorbeeld, uh, u werkt dus voor Lowlands uh, als, uh, als weervoorspeller. Uh, wat zijn de afspraken met hun? Uh, nou ja, goed, uh, op een regelmatige basis, in ieder geval uh, tijdens het festival, uh, elke zes uur maken we gewoon een textuele verwachting voor de komende zes uur. En dan een wat minder gedetailleerde verwachting voor de rest van het festival. Uh, maar ja, goed, als het echt een situatie erom vraagt, dan hebben we bij wijze van spreken uh, uurlijks uh, telefonisch contact. Uh, en dat kan beide kanten op gaan. Als zij vragen hebben ons, ons dan bellen ze ons. En uh, als wij uh, denken van nu moeten we hun bellen. Dan bellen wij op. Ja, nou, weet, nou weten wij al, uh, tenminste, dan horen wij al dat er aanstaande zondag zwaar weer wordt verwacht uh, voor Lowlands. Uh, gaat u dan ook uh, extra opletten? Ja, uiteraard, uiteraard. Uh, het is inderdaad zo dat vandaag en morgen er eigenlijk uh, ja, nul kans is op, uh, op, op zwaar weer. Maar zondag in de loop van de dag uh, ja, zul je weer vanuit het zuiden uh, een toenemende kans op onweersbuien zien. Uh, ja, Het is nu nog ver vooruit om daar iets aan te zeggen. Maar ja, inderdaad, als, de, als ze op de radar verschijnen en uh, ze, ze dreigen binnenhuizen uh, te bereiken, ja. Ja, dan, dan hebben we ze ongetwijfeld aan de telefoon. Johnny Willems, weerexpert van Meteo Vista, dank u wel uh, voor uw uh, toelichting. Het is 17 minuten voor negen. Finland en Griekenland hebben een eigen afspraak gemaakt over de steunoperatie. In ruil voor een lening stort Griekenland geld op een Finse bankrekening als onderpand. Zodat de Finnen een klein financieel risico lopen. Maar wat betekent dat nou voor de steunoperatie als geheel? Hoogleraar Banking Finance, Harold Bening, goedemorgen. Ja, deze aparte afspraak tussen Finland en Griekenland, eh, los van al die andere EU-landen, kan dat zomaar? Nou, ik denk niet dat het verstandig is, en, want de reactie hebben we natuurlijk al gezien, dat ook landen als Oostenrijk en eh, Nederland en wellicht andere landen nu ook zeggen van wij willen ook zo'n onderpand hebben, want eigenlijk wil natuurlijk niemand eh, heel graag het risico lopen. Ja. Dus ik denk dat dit al aan het backfire is. Ja, maar, maar het kan dus wel. Ze, ze, ze, waren, ze mochten deze afspraak wel maken. Nou, ik heb het nog eens even nagelezen. In de slotverklaring van de Europese top van regeringsleiders van 21 juli... is dus een heel klein zinnetje opgenomen... wat begint met een soort formulering van... He, indien passend kunnen individuele landen afspraken maken met Griekenland. En het schijnt nu dat, dat uh, deze tekstpassage expliciet is opgenomen... in de slotverklaring, mm -hmm. omdat de Finnen... Uh, heel nadrukkelijk dit punt hebben gemaakt. De nieuwe Finse minister van Financiën, uh, die mevrouw die we gisteren ook op televisie zagen, ja. uh, dien dienstpartij heeft blijkbaar alleen tot de regering in Finland toegetreden op voorwaarde dat er geen tweede. Uh, Grieks reddingspakket zou komen. En als het er wel zou komen, zouden er dus onderpand gevraagd worden. Dus blijkbaar heeft dit deel uitgemaakt van de kabinetsformatie in Finland. Laten we even luisteren naar de reactie gisteren van minister Jager... toen hij hoorde dat die deal tussen de Finnen en de Grieken bestond. Dat vind ik ook vreemd. Daarom zeg ik ook duidelijk... er is ook geen deal, er kan ook geen deal zijn... zolang niet alle landen daarmee instemmen... die deelnemen aan deze reddingsoperatie voor de euro... En ten tweede, als uh, er sprake is van onderpand voor een, uh, voor, voor een land, dan zijn er in ieder geval een beperkt aantal landen geweest. Ook in de politieke en de ambtelijke contacten in Europa. Dat zijn landen als Nederland zelf dus inderdaad, Oostenrijk, uh, ook Slowakije die hebben aangegeven. Dan willen wij dat ook. Ja meneer Benink, hoe moeten wij dat nou rijmen? Deze reactie van de minister en, en net wat u zei over die slotverklaring? Nou ja, kijk, ik denk dat uh, het verschil nu is dat het blijkbaar, de, de, hoe ik het begrijp is er gewoon wel over gesproken en daarom is dat zinnetje in de slotverklaring gekomen maar ja, maar wat er dan gebeurt, nu wordt het expliciet naar buiten gebracht, want uh, de Finnen zijn aan de slag gegaan met Griekenland en blijkbaar hebben ze gisteren die deal hebben ze eerder deze week deze, die deal uh, met, uh, met uh, Griekenland kunnen sluiten en brengen ze dat naar buiten en dan gaat natuurlijk ja de doos van Pandora open... ...en dan gaat iedereen erover praten. Ja. Kijk, we moeten, het, is, het is ook niet verstandig om dit soort dingen te doen. Je gaat ofwel iedereen doet mee... ...dus alle landen die deel uitmaken van de eurozone... Uh -huh. ...als een land allerlei additionele garanties wil hebben... Ja, ...dan moet je eigenlijk proberen dat te voorkomen... ...maar als een land dat uiteindelijk toch uh, blijft uh, daarop blijft inzetten, dan kun je nog beter een reddingspakket hebben waar dat betreft van het land, dus in dit geval Finland, niet aan deelneemt. Want op het moment dat je garanties gaat eisen en onderpand, ja. dan weet je gaat iedereen dat doen en ja. dan is het de consequentie daarvan dat er natuurlijk uh, geen schuldverlichting plaatsvindt in nee. Griekenland. En we kunnen ons het eigenlijk niet permitteren. We zien allemaal dat de aandelenmarkten fors naar beneden gaan. We zien ja. grote economische onzekerheid. We zien de economische groei die, die overal naar beneden gaat. En dit soort zeg maar, gedoe uh, is niet, nee. ja, het versterkt alleen maar dat klimaat van onzekerheid. Maar wat is hier nog aan deze afspraak te doen? Nou ja, ik denk al wat Jan Kees de Jager als minister van Financiën zei... ...van dit pakket is natuurlijk uh, en, en, uh, alleen uh, uitvoerbaar als iedereen mee instemt en uh, blijkbaar hebben we gisteravond over de Grieken ook gezegd, ja, als um, andere Euro-landen ook uh, garanties gaan geven en onderpand gaan vragen, ja dan is eigenlijk het, um, ja dan, dan is het pakket voor ons niet aantrekkelijk genoeg meer, want wij hebben natuurlijk additioneel extra geld nodig en als je een groot deel van dat geld moet wegzetten. Uh, op een bankrekening bij landen om als soort onderpand te dienen... ja, dan levert het deal natuurlijk voor Griekenland veel te weinig op. We gaan uh, kijken hoe deze uh, afspraak uh, uiteindelijk... Uh, of die inderdaad doorgaat en hoe het uh, valt in de rest van Europa. Dank u wel. Hoogleraar Banking Finance, Harald Benink. Zometeen schrijft journalist Judith Spiegel aan. Ze heeft ons de afgelopen maanden regelmatig bijgepraat over de situatie in Jemen. En uh, daar gaan we het zometeen nog eventjes met haar over hebben. Maar eerst de verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Muiden nog drie kilometer en iets verderop bij Diemen twee kilometer. Heeft te maken met een aanrijding. Bij Diemen zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat tussen Spaanse Polder en Rotterdam Centrum drie kilometer. Richting Hoek van Holland ook drie kilometer bij Rotterdam Centrum. Daar staat een vrachtwagen stil en is de rechter ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerlaken. Het is twaalf minuten voor negen. Nederland is een klein land. De ruimte is schaars en elke vierkante meter is ingevuld. En elke vierkante kilometer delen we met een 400 andere mensen. Tenminste, als we alle ruimte meetellen. Want er zijn ook gebieden waar we niet mogen komen. Verslaggever Menno Reemeyer heeft deze week een aantal plekken bezocht... op het land en zelfs ook in de lucht. Maar ook op het water zijn er plekken waar je niet mag komen. De kaarten liggen op tafel, zoals het dan heet. Ja, we gaan even informeren bij de vuurtoren... of er ook verlaging van de waterstand is. Dus... Schippen Menno Buiskol, eigenaar van de Kokkel... Voormalig visserschip, de WR 155. Een platbodem waarmee die geregeld het wat op gaat. We kunnen zo gaan. op ja, het doelgebied kom je dan niet meer droog, hè? Dat is het doelgebied? Het doelgebied is hier de rand van dat verboden gebied. Want we zijn op zoek naar verboden gebieden. Naar verboden gebieden. Nou, Daar hoef je niet naar te zoeken op het wat. Het is er helemaal mee belegd. Jan Asselbergs is voorzitter van de Watvaarders. En de Watvaarders die willen op het hele wat kunnen varen en droog liggen. Wij zijn natuurliefhebbers met een bootje. En wij respecteren dus de natuur. En dat betekent dat we op belangrijke punten waar je beesten niet moet verstoren, zeker bedreigde diersoorten, daar moet je natuurlijk niet zijn. En dan praten we over broedkolonies van de en Um, fouragerende Kanoet-strandlopers. Uh, nou, die komt al gauw in vaktaal, maar daar ja. heb je het dan over. Ja. We gaan even kijken wat, wat erop staat. We varen een gele ton voorbij. Kijk, Natuurbeschermingswet. Ja. Dus we gaan nu bij, op de grens van het verboden gebied ankeren. Dit is verboden gebied, weten we zeker? Ongeveer. Ongeveer. Staat op de kaart aangegeven? Nou, er zijn al die, uh, die hekjes die op de staan, hè? Ah is... oh, ja, dat gele, we gele noemen tonnetjes dat... Wij ja. noemen dat altijd hekjes. Ja. Hekjes. Ja. Het en het ligt, ligt eigenlijk midden in de Waddenzee in één keer. Daar mag je niet komen. Ja. En waarom is dat? Dit was een gebied waar ze verwachten dat zeehonden lagen. Maar op het ogenblik is dit niet meer een gebied waar normaal op het ogenblik zeehonden rusten. Dus de, de vraag wat nou de motivatie voor dit gebied is, is niet helemaal duidelijk. We, we zien ook gewoon... Pijloos diep hier. Wat zeg je? steeds Steeds pijloos diep. Pijloos diep. Nou, wat minder de gang... Uh... Maar die kabbeling is daar, begint het om diep te lopen. Zou kunnen. Er wordt gepeild met de pijlstok? Ja, we peilen de hele tijd. Het ja. nou, dat, dat moet hier oplopen, het moet hier omdieper worden. En Het is een steil kantje, dus dat kan snel gaan. En nu nog 75 à 80 centimeter. Een keiharde plaat. Op de motor varen we min of meer de plaat op. Meter voor meter, peilen. En het wordt steeds omdieper. En wat me dan opvalt, is dat het zo rustig is buiten de geul. Er zijn bijna geen boten die het erop waren. Sowieso is het het oostelijke deel van het wat, is, hoe je het ook bent of keert verder, uh, een gebied wat uh, te moeilijk te bevaren is. Tenminste, dat denken mensen vaak, om er veel uh, verkeerd te hebben. Dat zijn er niet zoveel. Dat, dat, dat noemen wij dus watvaders. Dat zijn mensen die dus op het ondiepe wat uh, hun weg zoeken, al scharrelend. En, maar je moet wel een beetje weten wat je doet. Hier. We voelen wat weerstand op de bodem. Achter. Ja, achter. Daar gaan we. Ja. Ja. Vast. Oké. Okay. Motor af. En dan liggen we vast. En nu is het wachten op uh, het tijd dat komen gaat. Ja. Dat is het mooie van het tijd. Dat komt gewoon en dat gaat iedere dag twee keer. Tot die tijd liggen we stil... Ja, Lig je heerlijk op je eigen eiland. Hè? Straks dan loop je om het schip. Zo kletsen we kletsen een beetje over het wat met de, in de verte schiermoordelijk oog. Aan de andere kant in de verte lauwezoog liggen we gewoon stil op het wat. Ik sta met mijn voeten een beetje in het laatste een beetje water wat we nog rond de boot hebben. Jan Asselbergs, de voorzitter, staat misschien nog wel verstandig aan boord. Wat is nou het bezwaar van die verboden gebieden waar je niet mag stil liggen? Uh, het vervelende bij deze verboden gebieden is dat de overheid er maar niet in slaagt om aan te geven waarom ze verboden zijn. Maar verstoring van toch een bijzonder gebied? Ja, uh, daar kun je op allerlei manieren op reageren. Aardig is om te weten dat uh, natuurmonumenten en staatsbosbeheer, die hier grote delen van het gebied beheren... van de watvaarders zeggen, jullie zijn onze ogen en oren op het wat. We hebben de bemanning eenvoudigweg niet om jullie waarnemingen te doen. Nog één keer dan? We hebben het over 2500 vierkante meter wat, wat beschikbaar is. 250 kilo, vierkante kilometer die niet beschikbaar is. Kun je ook zeggen, Waar doen we moeilijk over? Kom er gewoon niet. Je hebt nog genoeg andere plekken. Nou, Dat is dus juist niet zo wat ik zo straks al zei. Uh, waar kun je, wat zijn de mooiste plekken om droog te vallen? Dat zijn nou net de verrode gebieden. En ik denk dat het een interactie is. Uh, Beestgezien gezien hekt erom is alleen nodig als je er ook wel eens een keer een bootje ziet. Um, dus de vraag is nou gewoon, uh, hoe komen we uit die impasse? Maar wat je ziet, is dat het overleg tot niets leidt. Ja, dan gaan we dus weer terug naar af. En dan gaan we weer beginnen zoals we begonnen zijn, met het bezetten van platen. Het is nog niet aan de orde, maar het is wel dichtbij. Goed, oh, dit is het een beetje. Bootje, licht droog. Ja. Wat eten, wat drinken, een beetje kijken op het wat. Wachten tot, er, uh, tot het weer water weer komt. En onthaasten. En je een beetje overgeven aan de, aan de natuur. Ja, dan nou rust hè. Nou, als je helemaal stil bent, denk ik dat ik maar heel weinig hoor. Menno Reimer op het water. Het is zes minuten voor negen. De president van Jemen, Saleh, wil terug naar zijn land. Twee maanden geleden raakte hij zwaar gewond bij een aanslag. en vertrok hij naar Saoedi-Arabië voor een behandeling. Tegenstanders van Saleh demonstreren al sinds januari tegen zijn regime. Journaliste Judith Spiegel woont in Sanaa, de hoofdstad van Jemen, en is nu in Nederland. Welkom in de studio. Ja, hij wil terug naar Jemen, die Saleh. verwacht je dat het uh, gaat gebeuren? Nou, de vraag is een beetje: exaleg wil graag terugkomen, alleen de vraag is of het wel aan hem is om te bepalen wat hij wil. Ik denk dat uh, het aan, uiteindelijk aan de Saoedi's is... om te zien wat er gebeurt. Opvallend is bijvoorbeeld nu dat hij... hij heeft laatst een speech gegeven waarin hij ook zegt... ik zie jullie in Sanaa, in de hoofdstad. Alleen, hij zit nog steeds in Saoedi-Arabië. En de vraag is een beetje waarom dat is. Want fysiek oogt hij wat mij betreft nu... echt wel in staat om terug naar Jemen te gaan. Dus de vraag is een beetje waarom is hij eigenlijk dan nog niet gewoon terug. En wat is het antwoord? Nou ja, De vraag is dus of de Saoedi's hem laten gaan in samenwerking met de Amerikanen. De Saoedi's en de Amerikanen hebben toch hun twijfels bij uh, Saleh. Tegelijkertijd steunen ze hem ook nog steeds halfslachtig. Maar ze maken zich zorgen, wat gaat er gebeuren als we die man terugsturen. Terwijl ze zich tegelijkertijd natuurlijk ook zorgen maken... wat gebeurt er als Saleh niet meer terugkeert. En wie, is er nu aan het, uh, wie staat er nu aan het roer in Jemen? Officieel is nu de vicepresident de man die de macht heeft. Officieus zou ik zeggen is dat uh, de familie van Saleh nog steeds... met name een zoon en twee neven, die hebben de belangrijkste legeronderdelen in handen. En wie in Jemen het leger in handen heeft, heeft de macht in handen. Ja, dus voor de demonstranten die dus voor dat vertrek van Saleh hebben gedemonstreerd... is er eigenlijk niets veranderd? Nee, eigenlijk niet. En dat is ook precies waarom ze nog demonstreren. Zij zeggen, nou oké, okay, die Saleh is misschien nu tijdelijk even uit beeld... maar achter de schermen heeft hij de touwtjes nog altijd in handen. En bovendien, wij willen niet alleen Saleh weg, we willen zijn hele entourage... Ja. Familie, vrienden, het hele zwikkie. Nou is de berichtgeving uit Jemen de laatste weken natuurlijk overschaduwd... door berichtgeving uit Syrië en Libië. Moeten we ons voorstellen dat er nog steeds gedemonstreerd wordt elke dag? Of elke vrijdag vaak, naar het middaggebed? Ja, in elk geval elke vrijdag. En ook niet alleen in Sanaa, maar in een stuk of 15 steden van het land. Mm -hmm. En verder zie je in, in grote steden zoals Sanaa... dat er dagelijks gedemonstreerd wordt... omdat die demonstranten hebben daar een tentenkamp opgericht ja. En dat is er nog. En hoe lang houden ze dat vol? Ja, ze, ze zeggen zelf tot het einde der tijden als dat nodig is. En tot nu toe moet ik zeggen, zijn ze ook vrij standvastig. We hebben nu natuurlijk de ramadan. Het is ook regentijd, dus het zijn geen makkelijke tijden voor demonstranten. Maar ze zitten er nog. En hoe treden, het, de, de, treden de machthebbers op tegen deze demonstranten op dit moment? Nou, dat hangt een beetje van de stad af. In de hoofdstad is het rustig, maar in Thijs, als een stad in het midden van het land... en eigenlijk misschien ook wel het, het hart van de opstand, wordt nog steeds gevochten... Tussen het leger en stammen die de demonstranten beschermen. Dus ja. her en der is er gewoon nog geweld. En dus, maar dat is een soort voortdurende status quo dus. Ja. Bepaalde plekken geweld, bepaalde plekken rustig. Een president die uit het land is. En uh, plaatsvervangers die proberen om, om de boel hetzelfde te houden... zoals het altijd was. Precies, dat is de situatie. Dat is de samenvatting. Um, wat moet er in Jemen gebeuren om bijvoorbeeld... die demonstranten hun zin te laten krijgen? Ja, kijk, de demonstranten willen dus... Ja, die willen dat. Zalig plus entourage weg. De hamvraag is, gaat dat gebeuren? Dus de vraag is ook echt, gaan die demonstranten ooit krijgen wat ze willen? Want een ander probleem... ongetwijfeld, denk ik, zal, ja, op een gegeven moment gaat zalig weg. Ja. Al is het maar omdat uh, elk leven eindig is. Maar of dat wat daarvoor in de plaats komt... werkelijk is wat die demonstranten willen, dat is maar helemaal de vraag. Het zou heel goed kunnen, wat we natuurlijk in meer landen zien... Ja dat juist bijvoorbeeld wat islamistischer partijen de macht grijpen. En ook daar is weer niet iedereen gelukkig mee. Jullie Spiegel, journalist uh, in Jemen. Nu eventjes bij ons in de studio. Dank je wel voor je analyse over de situatie daar. We gaan eruit voor het nieuws van 9 uur. Uh, het Radio 1 Journaal komt zo bij u terug... met uh, onder andere het KLBD dat gaat controleren op asociaal weggedrag. Graag tot zo. Luizen in de pels. Onderzoeksjournalisten over hun vak.